Bij Iris zijn veertien scholen aangesloten. Volgens het bestuur heeft de fraude geen gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs. VVD-minister Schippers vindt de onrust in de partij altijd heel vervelend. Schippers is zowel minister van Volksgezondheid in het huidige als in het komende kabinet. Voor de waarschijnlijk laatste vergadering van het kabinet Rutte 1 wilden ze weinig kwijt over de commotie in de VVD over de inkomensafhankelijke zorgpremie. Ik ben officieel nog niet eens gevraagd als nieuwe minister en er is afgesproken niks te zeggen over het regeerakkoord, zei ze. Op de vraag of ze nog wel zin heeft om minister te worden in het nieuwe kabinet zei Schippers dat dat een gewetensvraag is. Het kritische rapport over de bestuurscultuur in de provincie Noord-Holland heeft opnieuw een VVD-bestuurder in het nauw gebracht. Oud-VVD-gedeputeerde Meidam is opgestapt als commissaris bij vastgoedonderneming SADC. In het rapport staat dat Meidam een bestuurder is met vele petten op. Hij is ondernemer en tegelijk een belangrijk adviseur van het kabinet. Vooral van demissionair minister Schultz van Hagen van Infrastructuur en Milieu. Meidam was gedeputeerde van 1998 tot 2005. Hij was de voorganger van gedeputeerde Hoijmaijers... die verdacht wordt van corruptie. Meidam zegt dat hij zelf bij SADC is vertrokken... omdat hij de schijn van belangenverstrengeling tegen heeft. De commissaris van de Koningin, Johan Remkes, benadrukte bij de KRO... dat Meidam daar niet van wordt beschuldigd. De heer Meidam is als commissaris benoemd bij SADC rond... Uh, 2010, dat was vijf, na, uh, vijf jaar na zijn functioneren als gereputeerde. Uh, mensen, ook oud-bestuurders, die moeten natuurlijk ook weer zelf de kost verdienen. En die moeten maatschappelijk uh, zich ook uh, kunnen ontplooien. En de vraag is vervolgens, hoe spring je daar zorgvuldig mee om? Het voormalige passagiersschip SS Rotterdam blijft in Rotterdam. Het wordt voor bijna 30 miljoen euro verkocht aan de Nederlandse hotelketen Westcourt Hotels. Het schip is nu nog eigendom van de Rotterdamse woningcorporatie Woonbron. Die heeft het schip voor 250 miljoen euro verbouwd tot hotel en restaurant. Dat was veel meer dan gepland en leverde een grote financiële strop op. Vorige maand werd bekendgemaakt dat investeerders uit Oman belangstelling hadden voor het schip. Maar door de overeenkomst met Westkoord kan het schip op zijn plaats blijven liggen in Rotterdam. En daar zijn veel Rotterdammers blij om, zegt verslaggever Henrik Willem-Hofs. Mensen hebben toch wat met dit schip. Er zijn heel veel Rotterdammers die eraan gewerkt hebben. Of wiens opa of vader eraan gewerkt heeft of opgewerkt heeft op het schip. Hij ligt daar op een prachtige plek en daar blijft hij dus ook. En dat is het belangrijkste denk ik voor de inwoners van Rotterdam. En dan het weer nog. Vannacht en vanochtend vooral aan de kust. Enkele buien. Vanmiddag en vanavond overal buien. En het waait stevig aan het zuidwesten. Het wordt een graad of tien. Ook morgen is het herfstweer. Voor je het weet is het weer winter. Zorg dat u bent voorbereid en kom naar de Citroën Veiligheidsdag.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 Bekijk de online video op abnambro.nl slash beleggingsupdate. ABN AMRO, de bank anno nu. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. De VVD wil af van de wettelijke pensioenplicht. Hebben New Yorkers nog zin om te gaan stemmen? Kinderen van ouders die beide fulltime kunnen het slechter doen op school. Een kind van een parttime werkende ouder doet het iets beter... dan een kind van een fulltime werkende ouder alle andere dingen gelijk. Het ging natuurlijk om ouders die beide fulltime werken. En het ochtendhumeur van Siska Dresselhuis. Het is 6 over 10. Het vervolg is dit van Caro Goedemorgen Nederland. De wettelijke pensioenplicht, dames en heren, moet verdwijnen... zodat mensen zelf kunnen bepalen hoe ze hun pensioen opbouwen. Dat staat niet in het regeerakkoord, maar is wel een plan uit de boezem van de VVD. Dian van Leeuwen, goedemorgen. Goedemorgen. U bent oud-voorzitter van die VVD, was senator... en bent voorzitter van de werkgroep die voor de Telderstichting... het wetenschappelijk bureau van de partij... Um, het rapport Eigenkeuze samen sterk schreef. Waarom moet die wettelijke pensioenplicht verdwijnen? Nou, wij vinden dat uh, mensen in staat moeten zijn om, uh, om zelf voor hun pensioen te zorgen... Uh, en zelf inhoud te geven aan hoe zij hun oude dag uh, willen beleven... Daar, dat hoeft helemaal niet door een, door een ander geregeld te worden... zoals het nu zo nieuw is. En bovendien is er nu ook de verplichting... om bijvoorbeeld bij één bepaald bedrijfstak pensioenfonds dat te regelen. Je stopt iets in een, in een grote pot en het uh, is een soort black box... Uh, anonieme collectieve pot ook nog en wat er precies uitkomt, ja, dat, uh, dat is voor later zorg. Ja, Sterker nog, als er een overeenkomst is, dan uh, kun je als werknemer, uh, ook al doet een pensioenfonds het bijvoorbeeld op dit moment heel slecht, niet overstappen naar ander. je hebt geen keuzevrijheid nee, als het ware. Nee, dus nee. Je, moet zelf je, je moet zelf je uitvoerder kunnen kiezen. En je moet ook zelf kunnen bepalen wat jij opbouwt. En dat is niet zo. Dat wordt nu voor je gedaan. En je moet dat gewoon volgen. En ja. bovendien, het grote probleem vandaag de dag is... dat de ZZP'ers, en die zijn er heel veel in het land... Ja, die kunnen helemaal nergens onder dak, want nee. die, die, ja, die worden als een soort pseudo-werknemers beschouwd, maar uh, hebben niet de rechten daarvan. Nee, dus die moeten zelf een spaarpotje voor later aanleggen, hè? Ja, ja. Dat is wat die doen. Um, nou, uh, komt uw rapport op het moment dat het regeerakkoord al is gedrukt. Is dat niet een beetje mosterd naar de maaltijd dan? Ja, nou, dat is gewoon toeval. Wij hebben gewoon toegewerkt naar het klaarkomen van ons rapport en hebben dat netjes gepresenteerd. En nou ja, dat, dat de twee partijen zo hard gewerkt hebben en dat regeerakkoord hebben, dat was natuurlijk niet te voorzien. Nee, maar goed, in... ze, ze kunnen het, ik zou zeggen, lees het goed en probeer alsnog daar wat aan te doen. U vindt dat het regeerakkoord moet worden opgebroken op dit nee, punt? Nee, dat ze dat, dat zullen we dus niet gaan doen. Maar de teneur uh, moet zijn dat we toegaan naar individuele contracten in plaats van collectieve contracten. Ja, Maar goed, in het regeerakkoord zelf staat, en ik citeer: er zijn weinig of geen landen waar de ouderdagsvoorziening zo solide en sociaal is geregeld als in ons land. Einde ja, citaat. Ja, dat, dat wordt wel meer gezegd. Maar uh, er is onlangs een onderzoek geweest onder 18 landen, om eens te kijken hoe dat nou zat met die uh, pensioenwetgeving. En daar komt Nederland helemaal niet zo goed uit. Daar, uh, daaruit blijkt dat in, in Denemarken dat het veel beter geregeld is. En dat daar wel uh, de mensen een individueel potje hebben. En, en dat daar wel mogelijk is dat je je eigen uitvoerder kiest. Dus uh, ik bedoel dat dat veel geprezen, fantastische pensioenstelsel... daar wordt wel wat aan geknabbeld. Ja. Waarom is het huidige pensioenstructuur, zijn de huidige pensioenstructuren in uw ogen niet te handhaven dan? Nou, omdat, wat ik net zei, uh, het geldt voor de werkende beroepsbevolking, maar niet voor ZZP'ers. Uh, uh, het geeft een, een collectief contract waarvan je maar moet afwachten wat er uit die box komt. Nou, ja. Als jij eraan toe bent, hè, dat is meestal 30 jaar later, je stopt erin en 30 jaar later wordt de dienst geleverd. Ja. Maar goed, dat is, bij, dat is ook zo als je dat in eigen beheer gaat opbouwen, toch? Nee, want het model wat wij schetsen is... Kijk, die AOW, daar komen we niet aan, dat blijft de basisvoorziening. Ja. Maar daarboven gaan we iets voor de gehele bevolking doen, inclusief de ZZP'ers... Ja. door een, een, een spaarpotje te maken waar je eh, ook eh, voordat je eh, gepensioneerd wordt... al wat uit kunt putten voor scholing of voor verlof of voor... Eh, uh, het aanvullen van je WW of uh, het, het vervroegd pensioen. Dat soort dingen, dat bepaal je allemaal zelf. Ja. Is iedereen daartoe in staat eigenlijk? Ik denk het wel. Uh, kijk, er moet natuurlijk heel goed door die uitvoerders... en dat kunnen verzekeraars zijn, maar ook pensioenfondsen... moet er in een, wat ik dan een financiële bijsluiter noem... moet aangegeven worden wat je met die producten kunt doen... Uh, wat de risico's daarvan zijn. Mm -hmm. uh, uh, en... Maar... Maar in het verleden is het toch ook gebleken bij woekerpolissen en weet ik veel wat, dat mensen en slechte hypotheken, dat mensen soms ook in financiële avonturen stappen waarvan ze de draagwijdte en de consequenties niet kunnen overzien. Nou, ja, maar dat, kijk, die, die, dat moeten we dus vergeten, die woekerpolissen. Moet moet er moeten gewoon producten zijn en niet te veel producten, maar producten waar je uit kiest en van, waarvan duidelijk aangegeven staat wat de risico's zijn. En, en, zodat je weet dat je niet in dat soort situaties, zoals u nu, nu schetst terechtkomt. Juist. Goed. Um, zijn er ook vakbonden vertegenwoordigd dan in die nieuwe club van u? <laughs> nou ja, kijk. De representativiteit van, van de vakbonden is natuurlijk zeer gering. Hè? Ja. Uh, 17% is lid. En ja. uh, voor, voor 80% van de bevolking maken ze afspraken. Ja. Nou, dat, dat vind ik eigenlijk niet zoals het, zoals het moet. Dus wat, nee. wat ons betreft uh, mag dat poldermodel uh, uh, terugkomen... Maar die gaan dan niet meer met elkaar praten in cao's over pensioenen. Nou ja, kijk, het punt is dat voor de huidige pensioenfondsen vaak de werknemers en werkgevers allebei in het bestuur zitten. Ja. En dat die vakbonden altijd hebben gezegd, eh, om een dode dood, wij gaan daar nooit uit. Ja. En, en u bent um, uh, een slimme vrouw, dus u weet ook wel dat als u iets nieuws in het leven roept, onder de vakbonden, dan is het poldermodel meteen nek omgedraaid, of niet? Nou, dat poldermodel, dat, dat mag. Wat ik net zei, op een aantal punten mogen ze natuurlijk best met elkaar praten. Wie ben ik om dat te verbieden? Maar niet meer in die cao's over pensioenen. En ook niet meer de algemeen verbindend verklaring voor dat pensioenstuk. Dat moet er echt uit. En dan moeten de ondernemingsraden... Ja, die, die moeten gewoon uh, zorgen dat ze dat, ze dat, dat soort zaken dan uh, zelf maar goed bij de hand nemen. Ja. En dat kunnen werkgevers ook doen. Die kunnen het ook best een, een goede uitvoerder kiezen of aangeven van... kijk eens, uh, dat zou je kunnen doen... maar dan blijft het je individuele verantwoordelijkheid om daarin te stappen of niet. Ja. Nog even iets anders. Bent u het vaak eens met Hans Wiegel? Ja, daar, daar gaan we het vandaag niet over hebben, geloof ik. Hè? En met Frits Bolkestein? Ja. <laughs> Ik heb het allemaal gehoord, ja. ik heb het opgeslagen, maar ik geef daar geen commentaar op. Waarom niet? Want u <laughs> ja. weet ook nog iets van de zorg, weet ik toevallig. En als mensen uh, met een wat hogere inkomen straks 400 euro per maand aan zorgpremie moeten gaan uh, betalen... vindt u dat dan een goed idee als oud-partijvoorzitter van de VVD? Ja, maar ik ben gevraagd om als voorzitter van de werkgroep over het pensioenrapport te praten. Ja. En uh, dat vind ik heel leuk. En, maar laten we het Dat daar hebben we nu ook houden. gedaan? Ja, maar, dat hebben we ook gedaan. Maar u hebt toch wel een opvatting over die andere dingen ook, of niet? Ja, maar u kunt toch nog, nog, nog zes keer vragen, maar dat gaan we dus echt vanmorgen niet doen. Oké, okay. waarom niet eigenlijk? <laughs> nee. <laughs> nee. nee, daar ben ik niet voor gevraagd. Goed. Het, het gaat over pensioen. Het gaat niet lukken, hè? Nee, het gaat niet lukken. Jan van Leeuwen, VVD-prominent. Maar u vindt wel trouwens dat die pensioenplannen die u hebt... ook in deze kabinetsperiode nog, uh, misschien wel zouden moeten worden ingevoerd... of in ieder geval uh, de eerste stappen daarvoor moeten ja, uh, worden gezet.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 Voor de schoolprestaties van een kind, zo blijkt uit onderzoek... is het met name belangrijk wat de moeder voor werk doet. Luister naar het laatste deel van de serie Carrièrekinderen. De 14-jarige Chantal Paffa uit Amersfoort doet het goed op school. Waar ze eigenlijk een VMBO-advies kreeg, zit ze nu in drie VWO. Beter dan verwacht dus. Maar het komt haar niet aanwaaien. Ja, hard werken, goed leren, goede cijfers houden. Wilden jouw ouders ook graag dat je VWO zou gaan doen? Um, ja, mijn moeder vond het wel fijn. Uh, omdat ze veel mij een goede toekomst geven, zeg maar, dat ik alle kanten op kan laten. Uh, mijn vader die vond het, ja, die maakt het niet zo heel veel uit. Hoe belangrijk is dat voor jouw ouders dat je het goed doet op school? Ja, ze vinden het wel belangrijk dat ik het goed doe op school. Hoe uitziet dat dan? Um, nou ja, ze willen wel heel veel helpen en zo met huiswerk en leren en zo. Dus je wordt regelmatig overhoord? Ja. Yeah. Het belangrijkste voor een kind, voor onderwijssucces... is het hebben van hooggeschoolde ouders, hogescholde ouders, hooggeschoolde ouders. Dat zegt onderwijssocioloog Jaap Donkers. Dat is te zien aan... CITO-scores, maar ook hoe, ze, hoe hun verdere loopbaan in het voorschrift onderwijs gaat. Daar hebben we in Nederland hele goede data over. En we kunnen dat heel, heel goed monitoren. Wat doen jouw ouders voor werk? Mijn moeder is ingenieur... En mijn vader die doet iets met beleggen. Hoe hoger de baan van de uh, moeder is, hoe beter voor de schoolprestaties van de kinderen. Wat bedoel ik daarmee? Als de, de moeder uh, lerares is of uh, een soortgelijk beroep uitoefent... doen haar kinderen het beter. Mm -hmm. Ik zei al, het gaat om wat soort baan het he heeft. Kippenplukken in een fabriek heeft overal mijn een negatief effect. Maar hoe komt dat dan? Uh, uh, uh, kippenplukken doe je niet echt vrijwillig... Om, voor je verdere ontplooiing. En dat is een, ook een baan... waar je minder mogelijkheden hebt om je te ontplooien. Maar ook met de dingen die je daarmee naar huis doet, terugbrengt... naar je kinderen, waar je over kan vertellen, is veel minder. Als ik lerares op school ben... laat ik even deze kippenpluksters en lerares tegenover elkaar zetten, kan ik thuis doe ik dingen... Ik maak mensen mee, ik maak dingen mee en ik kan daar thuis mijn kinderen over vertellen. En die zullen daar natuurlijk niet direct, maar indirect voordeel van hebben bij hun onderwijsprestaties. Ze leren iets over de bredere wereld. Als ze kippers had te plukken in een fabriek, ligt dat echt anders. Is het dan ook zo dat het intellect bijvoorbeeld uh, bepaald wordt door de genen van die ouders? Speelt dat ook nog een rol? In, in een deel van het effect van uh, de opleiding van de ouders is zonder twijfel biologisch... Gefundeerd. Is jouw moeder ook een beetje jouw voorbeeld? Ja, zij was ook heel goed vroeger met school en zo. En ze heeft nu ook een goede baan, en veel geld en zo. Ouders die fulltime werken zijn bijna altijd hoger opgeleid. Het feit dat ze hoger opgeleid zijn, draagt dus bij aan goede schoolprestaties. Maar hoe zit dat met het feit dat deze ouders meestal wel fulltime werken? Als het echt om fulltime banen, full banen gaat, vind je over het algemeen weer een negatief effect op de schoolprestaties van de kinderen. Niet zo groot als het positieve effect van hoogopgeleide ouders. Dat blijft altijd staan. Maar uh, een parttime werkende ouder doet het iets beter. Zou het dan juist goed zijn uh, om fulltime te gaan werken, denkt u, of niet? Voor de schoolprestaties van mijn kind. Als je fulltime werkt, en dat geldt voor, voor mannen en vrouwen, moet je extra opletten. Als de moeder of de vader uh, met oogklep op uh, fulltime blijft doorwerken... en let niet op hoe zijn kind daarmee omgaat, kan dat fout gaan. Sneller fout gaan dan als je parttime werkt, want dan zie je het kind vaak. Maar hoe kun je zien aan een kind dan dat hij dat niet trekt? Dat, dat, zie, je dus, dat zie je dus vaak pas achteraf stellen die ouders ook meer eisen aan hun kinderen? Ja. En zullen ook, als het kind het slecht doet op school... dat ervaren als sociale daling. Zeker als ik weer vergelijk met lage ouders. Als, die, als dat kind het beter doet op school, is dat alleen maar sociale stijging. Dus prachtig. Dus voor hoogschulde ouders is, is onderwijssucces van hun kind... veel belangrijker. Want als dat succes er niet is, ben jij, heb jij iets ernstig misgedaan in jouw opvoeding. Dat wordt, Al dat zo gezien, voelt het. Ja, dat wordt gezien als persoonlijk falen. Ja. Zoals gezegd, nog nooit is wetenschappelijk onderzocht wat de gevolgen voor kinderen zijn als ze twee fulltime werkende ouders hebben. Omdat het erop lijkt dat ze hier wel degelijk schade van kunnen ondervinden, vind ik het de hoogste tijd dat hier eens naar gekeken wordt.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 Eerst nu het ochtendtumeur van Siska Dresselhuis. Je zou zo denken dat Bram Moskowitz inmiddels het dieptepunt toch wel bereikt heeft. Voor het leven ontzet uit zijn ambt als advocaat... een boete van 4 ton van de Belastingdienst... een dreigende strafzaak aangespannen door een boze cliënt... collega's die smullen van zijn problemen... ruzie met Pauw en Witteman op de tv en het allerergste verlaten door zijn vriendin Eva Jinek. Erger kan het niet meer worden, dacht ik. Maar jawel. Want wat ligt er in grote stapels bij de ingang... van alle supermarkten van Dirk van den Broek? Het nieuwe nummer van het eigen maandblad, Ditjes en Datjes geheten... met Bram en Eva op de cover, onder de kop, Polder Glamour. Het meest romantische societypaar van de afgelopen twee jaar... Zij in een kante feestjurk met juwelen op elke daarvoor geëigende plek. Hij in zijn nieuwste outfit van Auger. Een maand lang als trekker bij een van de goedkopere supermarkten van ons land. Dat is andere koek dan de fotoshoots die dit droompaard tot voor kort had. Voor dure vrouwenglossies poseerden zij in trendy kleding... met design zonnebrillen in het haar... op luxe jachten in de wateren rondom Capri en dan nu als aanjager gebruikt worden voor de verkoop van frietsaus... tandpasta, luiers, geroosterde pinda's, shampoo en rollendrop. Met een vrouw naast je die inmiddels niet meer bij jou wil horen. Was de nood zo hoog of de dwang om te scoren zo onbeheersbaar? De kruidenier in kwestie kennende... is er vast geen flinke zak geld betaald voor deze reclame stunt. Het zal meer een vergoeding in Natura geweest zijn... Een jaar lang gratis wc-papier, pakken koffie, afbakbrood, kratten spa, gloor en afwasmiddel. Maar, om met Johan Cruijff te spreken, elk nadeel heeft zijn voordeel. De Belastingdienst heeft nu namelijk het nakijken. Want die zie ik nog niet de helft van de keukenrollen komen opeisen. Al dus is het huis maandag. Het ochtendhumeur van Henk Westbroek. En dit is Eliza Doolittle. Back up! Less. <laughs> When I Google, I only get depressed. I was taught to dodge those issues. I was told, don't worry, it's no doubt. Was always something. Little pack up. Het is vijf voor half elf. U luistert naar de CARO op Radio 1. Hij ging naar de Verenigde Staten om verslag te gaan doen... van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Die zijn, zoals u weet, komende dinsdag. Maar onze Caro collega Martijn Chimiers belandde natuurlijk ook, zoals vele anderen, midden in Sandy. Goedemorgen, Martijn. Dag, Sven. Kun je überhaupt nog wel iets van werk doen daar op dit moment... Uh, nou, dat is nog best wel lastig. Wij we zijn gisteren aangekomen, moesten naar Manhattan, hebben geprobeerd dat te doen met een taxi. Uh, dat dat mochten eigenlijk alleen uh, auto's met minimaal drie mensen mochten naar Manhattan. Hele lange rijen auto's. Uh, we zijn met die taxi geprobeerd dus van de luchthaven naar Manhattan te rijden. En terwijl we in een lange rij auto's stonden te wachten, kwam het slechte nieuws ons op de radio tegemoet. <treeks> 22 minuten. We'll give you the world. New Yorkers try to get back to work. But even three door car restrictions and river crossings couldn't prevent massive traffic jams. Groze vertragingen en uh, uh, uh, uh, bijna geen beziende meer in de stad. Er is al half delays, hè? To get uh, from JFK to Manhattan, which is only 11,5 miles. And it took 5 hours. Vijf uur bezig van de luchthaven uh, naar uh, Manhattan. En uh, how long does it normally take? Uh, normally it takes between 45 minuten to 1 uur. Your gas uh, meter is uh, half vol, right now? Uh, my, gas <laughs> my, my right now is about half a tank. I'm keeping my toes and finger crossed. It takes me back to Queens. Deze meneer woont in Queens en hij moet daar nog terug uh, na, naartoe. En, uh, de vraag is of hij nog benzine genoeg heeft om terug te komen. Uh, how do you get gas right nu? Ah, dat that, that might be a puzzle right now, because last night I stayed in the line at the gas station from 5 p.m. to 1 a.m. in the morning, and I still cannot get gas. Ja, ruim acht uur had deze taxchauffeur, onze taxchauffeur, in de rij gestaan voor benzine. zonder resultaat. De onderste deel van Menette zit nog steeds uh, zonder uh, stroom, voor een deel althans. En een van de getroffenen was onder meer een radiostation, dat je zojuist hoort, Ten 1010 -ten Winds. De nieuwszender van New York. De ja. zetmast van het station uh, dat was uh, 24 uur, uur lang uit de lucht gegaan. En de vraag is natuurlijk, ja, wat zijn die gevolgen van uh, Sandy voor de verkiezingen? Krijgt Obama door zijn optreden na de orkaan een, een boost? Uh, Lee Harris, dat is een van de anchors van 1010 Wins. Uh, en ik, vroeg hem, ik sprak hem gisteren en ik vroeg hem of hij denkt of Sandy van invloed is op de uitslag uh, in bijvoorbeeld een swing state als Ohio. No, I do not think, in my opinion, based on my experience over the years, that the hurricane in New York will have a significant impact on the voting in Ohio. And if so, you know, what would it be? I have a hard time thinking that uh, somebody who hasn't made up their mind is going to look at President Obama looking at a, you know, busted up house and go, well, you know, I really wasn't... Uh, Thinking about voting for President Obama again, but you know, look at him looking at this house. Uh, I, I think I'm going to vote for him. Ja, al dus uh, die man van dat radiostation, Martijn. Uh, uit de peilingen zag ik toevallig ook op uh, de Amerikaanse televisie voorbij komen. Blijkt dat Obama in de ogen van het electoraat... de crisisbeheersing rondom die storm beter heeft behandeld... of die orkaan dan uh, zijn opponent. Um, um, en en daar heb je ook nog het verhaal van de early vote. Hè? Mensen die eerder kunnen gaan stemmen... dat zal dan ook weer van nadelige invloed ja, ja. zijn op Obama. Goed, um, kun jij überhaupt de komende dagen nog iets doen daar... waardoor we iets horen van de stemming in de aanloop... naar die uh, uh, presidentsverkiezingen? Ja, dat, gaat, dat gaat, gaat zeker lukken. We zitten nu uh, op Manhattan en als je daar eenmaal bent, dan, dan zit je in, in, redelijk goed. Alleen hoe lager je komt, hoe slechter het eigenlijk nog steeds is. Mensen gaan daar s'avonds nog steeds met kleine lantarnetjes de straat op, zoeken elkaar op om stroom uh, te delen. Ja. Om uh, elektriciteiten te delen. Ja, en, uh, maar de, de, de, de, ja, de verkiezingen gaan natuurlijk uh, gewoon door. En we zullen daar ongetwijfeld verslag uh, van doen de komende dagen. Goed, en ze stemmen, geloof ik, ook met een potlood daar. Hè? Tegenwoordig weer. Al die ellende met die stemcomputers. Martijn Rimiers vanuit New York. Ik dank je wel. Het is uh, bijna half elf, einde van deze uitzending. Meer informatie vindt u op KRO.nl. Wij melden ons maandag weer. En ik wens u in de tussentijd een goed weekend. Maar dat weekend is nog niet begonnen voor Jeroen Wielaard. Want die zit ergens in Nederland. Jeroen, goedemorgen. Goedemorgen, Sven. We zijn. Uh... Ook in Amerika, maar dan wel dichterbij Hilversum. In de Peel, in de Swinging State Limburg. Om te praten over de States, over de Peel. De muziek en de mensen met Roman Herzen. Vlak voor de beslissing over Obama en Romney. En lijn 1 blijft ook volgend jaar. Mooi hè, Sven? Prachtig, Jeroen. Gefeliciteerd. Ja, rock and roll. <laughs> Mooi nieuws. Misschien wel voor het bulletin van Jan van de Putten. Radio 1, het NOS-journaal. In Kampen wordt de penningmeester van onderwijsvereniging Iris verdacht van verduistering. Hij zou 3 miljoen euro van Iris achterover hebben gedrukt. Volgens het bestuur heeft de fraude geen gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs. VVD-minister Schippers vindt de onrust in de VVD altijd heel vervelend, zegt ze. Schippers is minister van Volksgezondheid in het huidige kabinet en ze wordt het ook in het komende kabinet. Ze wil weinig kwijt over de commotie in de VVD, over de inkomensafhankelijke zorgpremie. Het hotelschip SS Rotterdam is verkocht aan de Nederlandse hotelketen Westkoort. Het blijft in Rotterdam en gaat dus niet naar Oman, waar eerder sprake van was. Eigenaar Boonbron had de Rotterdam voor 250 miljoen laten verbouwen... en krijgt daar nog geen 30 miljoen voor terug. En de radioprogramma's De Avondploeg van Slam FM... Effe Ekdom van 3FM en Het Foute Uur van Q-Music... kunnen dit jaar de Avro Gouden Radioring 2012 winnen. Die winnaar wordt bekendgemaakt op het Radio Gala van het jaar... op 15 november. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Jeroen Wielaert.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 Het kwam uit zijn hart en het werd een soort volkslied. Een van de vele in Amerika. Velen hebben het Guthrie nagezongen in de decennia na hem. Recentelijk nog Neil Young. Dit land. Jouw land. We zijn in Amerika. De Peel. Het noorden van Limburg. In de bus zanger Jack Poels, bassist Jan Philipsen en drummer Martin Rongen. Top trio van Rowenhezen. De hele band kan er bijna niet in hier in de bus. Pas gekleed kwam hun nieuwe plaat uit. Gail, Zeg ik dat goed, uh, Jack? Geel. Geel, geel, En wat is dat hier allemaal? We staan even net buiten het dorp van 2000 inwoners. Er staat hier een heel wit tentendorp is hier neergezet voor uh, jullie traditionele. Slot, ja? Ja, wat vanavond helemaal geel uitgelegd gaat worden, ook om maar even in, het, in de sfeer te blijven. Ja, dat is het jaarlijkse uh, slotconcert gebeuren aan het eind van elke tentenreeks die wij door het jaar heen doen en de theaters en de festivals en alles erom eraan. En dat sluiten we hier dan als een jaar of tien uh, traditioneel af. Er komt hier zo'n nederzetting te staan en dan wordt uh, de populatie van 2500 mensen, normaal gesproken van het dorp, aangevuld. Met 2000, wat zeg ik, 20.000 bezoekers. Het is eigenlijk jullie partijconventie. Ons, ons eigen ding is dat. <laughs> maar we zijn benieuwd wie er gaat winnen vanavond. Maar ja, T. Ronge, jij komt net als Jack ook uit Amerika. Ja, ja. Wat is dat nou voor een dorpje? Een heel gezellig klein dorp. Uh, sorry, ik ben een beetje hees. Uh, een hoge sociale controle. Het was zeer prettig gevaren. Maar verder, een parkdorp. Ja. Amerika destijds zo genoemd omdat het zo ver weg ligt. Hè? Maar ik heb ook uh, de versie gehoord dat het Amerika is uit het Duits. Ja. Vlak bij de hei. Ja, dat, dat, is, dat is de meest uh, plausibele, zeg maar. Dat, er was hier een heide. Of die is er nog trouwens. En vroeger kwamen er imkers uit Duitsland, met bijen hier naartoe. Ja. Om, om hier de, de honing te halen. En dan is het de heide, dat is, in Duits is dat Erika. En aan de heide, is Am. Erika, yeah. Dat is de meest gangbare versie. Maar ik vind Amerika veel leuker. Daarom, die hebben wel geskipt, deze Duitse versie. Bas, is ja. Amerika is toch veel leuker, die uitleg? Ja, want hier heb je ook in de buurt heb je Californië, je hebt hier Frankrijk, je hebt Siberië. Het is allemaal streken. Maar wat ik dus van begrepen heb, is dat ze vroeger in die periode, net na, van de ontginning... dat ze toen ook gingen immigreren... En als ze zeiden, we gaan naar Amerika, dan bedoelden ze dat we beginnen het nieuwe leven. Ja. Dat is bijna een synoniem. Ja. Over roots gaat het, over wortels. Dit is heel herkenbaar. Jullie hebben in Amerika toch ook iets dergs beleefd, Jack Pools, toen jullie daar waren. Op reis door Texas in 1998. Ja. Zagen jullie iets terug wat jullie herkenbaar vonden? Nou, vooral de, uh, uh, de muziek, maar dat wisten we al. Die, die in die hoofden van al die immigranten mee was genomen... Uh, vroeger door de Polen en de Duitsers die dan waren neergestreken. Uh, dus dat die muziek. Maar je ziet, uh, we, we streken ze een keer neer in, in, in een restaurant Moon River. Nou ja, dat, was, dat was, daar voelden we ons ook voor het eerst allemaal meteen thuis. Daar kregen we hamburgers en frietjes. En de mensen die daar zaten, dat waren eigenlijk de mensen die hier ook in het café zit, zit, zitten zitten s'avonds. Dus dat voelde me meteen heel vertrouwd. Dus, nou ja, goed, die, die, die, die, die raakvlakken die vielen al meteen op, zeg maar. Grote Amerikaanse bakken die over het grind reden, weet je wel. En s'avonds uh, neerstreken bij de kroeg. Dat soort beelden die je ook herkent van hier, dus... Ja. Ik zou graag de luisteraars vragen mee te praten, mee te bellen. Ze kunnen het proberen op 0800 1121, 0800 1121. Maar Amerika is zo afgelegen dat Vodafone het nog niet heeft ontdekt. Dus probeer maar te mailen. Lijn1, apenstaatje ntr.nl. Lijn1, apenstaatje ntr.nl. En ook heel erg belangrijk, tweet mee over uw gevoel voor roots. Voor uw wortels. Op hashtag lijn1. Um, jongens. Jan, Martin, Jack, jullie hebben daar ook de wortels van jullie muziek gezien destijds. op jullie reis door Amerika. Kijk jou aan, Jan. Ja, dat, dat klopt. Het was eigenlijk ook de insteek van, het, uh, van de reis. Dus, Tex-Max. Dus, ja, even op zoek naar de, daar waar onze muziek vandaan kwam. Want wij hebben het gekopieerd. Of gekopieerd. Yep. We hebben het eraan geproefd door de Tex-Max. En uh, het onderzoek wat we daar uh, bezigden was uh, dat die Tex-Max ook weer een historie had. en dat die eigenlijk uit Duitsland kwam. Dus dat, dat zegertje rond was, dat hebben we hier 10 kilometer over de grens. Dat het daar, uh... Wij luisterden als kinderen naar de, die muziek. Thuis, die, die, die, die, die ouders draaiden. En we zijn hierna gaan spelen, maar we kwamen erna achter dat Tex-Mex. Het van de Duitsers het ging eigenlijk Het is eigenlijk muziek voor bijenkwekers. Ja, Jack ja, ja, die, En die namen dat er <laughs> mee. En die gaven dat een soort exotenbonus. bonus. die geven de Tex Max. Yeah, yeah, right. yeah. Ik, <laughs> Ik heb al een uh, mailtje van Jan Bakker binnen. Uh, Jeroen, wordt het geen tijd dat er eindelijk eens een album komt. samen met de King of Tax Max, Flaco Jiménez. Geweldige bekroning van de carrière. Maar jullie hebben toch al met Flaco gespeeld? Ja, klopt. We hebben uh, The Moon is Mine. hebben we echt daadwerkelijk als single samen opgenomen. En we hebben daar in, in, in, in Texas ook samen met hem gespeeld. We hebben hier yes, op de is uit Uitmarkt, hier in de tent was is je drie geweest? jaar geleden ja. met zijn hele gevolg... Uh, was die hier Tex-Mex headquarters ineens. Dus nee, dat is al... Uh, maar een album? Een album, dat, dat is nog niet gebeurd. Dus dat zijn wel, wel, wel mooie dingen die je zelf alweer een beetje vergeet. Dus als iemand dat dan wel schrijft, dan wordt het grappig. Dat zijn wel weer dingen voor de toekomst misschien nog. Uh, ja, ja. Dromen. Dromen was natuurlijk ook uh, een reis naar Amerika. Jullie komen daar dan. Uh, met die overeenkomsten. Maar ook met enorme dimensies. Uh, ben je dan eerst verbaasd? Nou ja. <coughs> Wat ben, bleef we je? zijn natuurlijk niet helemaal wereldvreemd. Dus Amerika nee. heb je ook wel eens heel op tv gezien. Maar uh, het, het, het, het, uh, het, uh, vooral dat het ja, tekst was, dat kende ik niet zo. En uh, ik heb dat toch wel met grote verbazing staan kijken naar... De uitgestrektheid en de grootheid van het land en uh, hoe lang dat je moet reizen. En... Dat, dat, uh, dat, Daar uh, was ik wel van verbaasd. Nou, we hebben er uren, dagen gezocht naar een uh, farm met longhorns, die hebben we niet gevonden. Dat viel mij weer tegen. Dat is een lange farm. Een boerderij en... Met, met, van die, met stieren, met van die grote... Wat van... hoopte we, er nog ja. één. Nee. nee. Wat, nee, wat dat de... jouw zoektocht? Een, een paar horens uh, aan de poort en dat was het. Ja. Ja. Hey, ik zag allemaal de, de, de, de, de, de, de, de, de titels van, van de ZZ Top platen ja. dan, uh, rechtsaf. Dan ging het richting Tush of zo, weet je wel. Dus ik zag mijn hartrok verleden daar uh, ja. een op een uh, voorbij komen. ZZ uh, Top, die jongens met ja, die lange baarden. Ja, ja, ja, ja, ook ja. nog steeds Going Strong. Stil nieuwste idee uit, een maand geleden, ja. ja. ja. Jullie, wat kregen jullie mee, want ik heb het over Still Going Strong... dan mm -hmm. denk ik aan doorzettingskracht, aan ondernemingslust. Hebben jullie dat daar ook gezien, Jan? De ondernemingslust. Ja, Texas is ook wel zo'n staat van aanpakken, Ja. Rechtsstaat. Ja, uh, niet dat aanpakken uh, rechts is, maar... Nou, Wat je overzakelijk ziet, is toch gewoon een landelijk gebied. En uh, ondernemers in de vorm zoals je ze hier ook hebt. Boeren en uh, rentjes. En uh, ja, of je daar nou de uitgesproken ondernemingsgeest uh, proeft... kan ik even niet zo beantwoorden. Wel, uh, wel een gun in, de, in het uh, ja. dashboard... Uh. Het, we hadden een gesprek met een meisje daar. Die, heb je, eh, of, of, of wij je keweren hadden. Nee, we hebben geen kweren. oh wat zal het bij jullie onveilig zijn, ja, zei ze. Ja. <laughs> echt, zo denken ze dan ook echt, weet je wel. Dat als je geen gun hebt bij je, dan, dan is het onveilige boel, zeg maar. Wat mij blijft in de pawnshops. Martin? Oh ja. Pawnshops. Mensen, de zijn ze van vroeger. Pawnshops. Ja. Leg eens uit dat is waar mensen hun spullen ruilen, hè? Uh, volgens mij is het iets dat ze daar neerleggen. En ze soort. Een ja, onderpand, hè? Een onderpand, ja, ja. ja. Want dat is de andere kant. Ja. Uh, ik zag het pas geleden ook zelf weer in New Mexico. Het uh, zuiden, vooral als je naar Mexico zelf afzakt, dan wordt het steeds armer. Ja, ja, ik, ja. dat vind ik ook. Mm. Ik ben volgend jaar in Memphis Ik, ik, ik vind echt, als je dan landt, het is een beetje een derde wereldland, wat je, wat je ziet. Ik, ik schrik daar dan echt van, weet je wel. Van die... Van die, het, het, het, toch een beetje verpauperd. Als je die buitenwijken dacht, dat is toch niet echt dat je zegt van... Uh... En toch, dat moet ik zeggen, dat was, voor mij, dat was voor mij het mooiste wat we nog mee hebben gemaakt. Uh, we moesten er zelf met de camera gelopen in het straatje. En je voelde links en rechts allemaal dat de deur open en dicht ging. En er werd gebeld. er waren vreemde mensen. Waren hier in die straat waren wij. Maar wij moesten dus een, een kantine hebben waarin gespeeld werd. Toen vroegen we dus daar van, uh, wat is er hier iets te doen en bla bla. Uren later zaten wij in een, uh, in een cantina hmm. met allemaal Mexicanen. En dat was de mooiste middag die we hebben gehad. Het was feest, er werd voor ons gedanst, er is muziek gemaakt. Ik vond dat heel warm en heel gezellig. Dat zijn mensen, die Mexicanen, die kunnen van niets iets maken. Ja. Die zijn uh, en blijven blij in armoede, ja. Jack. Ja, was, ja, ja. Dat is waar. Ja. Dat gisteravond, dat ik een interview of gistermiddag met die meisjes... die nu ook zitten te filmen, zo'n slot. Wat Amerika dan zo bijzonder maakt. Ja, en als je hier door Amerika wandelt, dan moet je ook je best doen om, om wat highlights ja. te vinden. Maar het zijn, uiteindelijk zijn het altijd de mensen die iets maken tot, tot wat het is. En hier in Amerika hadden we ook niks vroeger. We hadden één jongerencentrum. En we hebben het nu over ja. Amerika, De Peel. De, de he? Peel, ja. het dorp waar we nu ja. zitten in de modder hier. En, maar heeft daar een, je, heeft ja. een belastinginspecteur van staat niet heel lang geleden over dit gebied gezegd... dat het allerellendigst is in alle opzichten? Uh, ja. En wie was dat? Die gaan we nu vanavond We, we zoeken hem op. We gaan hem nu start de, bus... start de bus rijden. Maar vertel over de Peel. Nee, ja, Ook weer zo'n ja. parallel met Amerika. Dus. Ja, ja dat je, wat jij zegt inderdaad. Dat mensen daar in al die armoede dat toch, toch iets van proberen te maken. En ik, hier was het niet direct armoede. Maar er was, er was verder voor ons als jeugd weinig te doen. Dus wij creëerden onze eigen feest. En onze eigen open podia. onze eigen... In, in, in een jongerencentrum. Nou, dat groeit dan uit tot dit soort dingen wat je nu... Nu je ziet, eigenlijk is dat gewoon zoals het gaat. Dus die, die ondernemingsgeest, wat je zegt, en dat heel graag willen, weet, dat zit er toch wel in bij de mensen. Ja, je, je zou bijna kunnen zeggen dat de overeenkomst is, dat dat, dat dat land voor die mensen die je daar nu ontmoet... dat dat er ergens zo, uh, wat ik daar hervoer, zo rond 1850 ontstaan is. We zaten daar in zo'n postkantoortje, weet je nog, mm -hmm. te spelen. Dat was toen van 1860. dat was daar in Texas? Ja, heet ja dat, dat was zo'n ja. zo zo postkantoortje. Dus geweldig, uh... In de buurt van Austin. Ja. En, en dat, ja. Dat, maar dat, ze vertelden dat dat was hun, hun trotsende identiteit. Want dat was van 1860. En het toeval was net dat ik toen net een huis gekocht had hier. Wat ook van 1860 was. Dus uh, wat hier bijna gangbaar is, wat, uh, was daar helemaal nieuw. Ja, ik kom dan iets het, verder van de periode. Loekenbach was het. Dat was een Duitser, Ja, ja. ja, ja, ja, ook ja niet. waar wij uh, opgetreden hebben. Die, uh, ja. ja, ja, Ik heb zo'n pet nog thuis teken, ja, Dat mij soort Duitse dorpsnamen kom je in Amerika ook Wegen ja. ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. juiste immigratie. Maar ze zijn, ja, heel ja, heel even erg, dat ze zijn heel erg trots Trots, identiteit. Ja. Wortels. Jij ja. noemt een, een jaartal, 1850. Ja. Van zo lang is dat geleden. Ja. Ja, ja, en, en, dan hier, en hier heb je dat dan. eigenlijk ja. ook. Ja. Hè? Amerika is nu goed uh, 110 of zoiets. Hè? Ja, zoiets. Uh, ja, 110 jaar oud. Ja. Uit, ja. Dus eigenlijk ontstaan door de komst van de, uh, van de spoorweg. En de dus turfwinning. Ja, en. Uh, kijk, Kortom, en dat, dat die, onts ontsluiting nee, maar van Dat, dat zoeken geen de identiteit. Dus ja. uh, dat zichzelf creëren, dat is wat dus zegt. En, uh, we zoeken onszelf om ons ze weg. En aanpakken. Uh, wat er ja. gebeurd is. Ik zeg altijd, ja. hier in mijn dorp is dit 2000 mensen. We hebben een vervaren, een paar keer wereldkampioen geweest. We hebben een cyclecrosser op landelijk niveau gehad. We hebben Joey Litjes en Motorracer. We hebben de Rona. Hebben... Het zijn allemaal dingen die, uh, die, die, die ze in het land kennen. Ze krijgen jullie er niet onder. Nee, het is heel fanatiek volgens het hier. En ja. dat zie ik ook in veel Amerikaanse... Dorpen en steden terug. Het is wel waar wat Geert Mak heeft geschreven. Ik heb je boek gelezen misschien? Nee, ook. ik heb het niet gelezen. Nee. Maar die, die heeft het over het verdwijnen van de Main Street. Dat, dat, dat, de oude dorpsaders. Eh, maar ja. dat is dus niet in alle gevallen nog zo. In Amerika, de peel blijft het. Ja, die identiteit. Maar wat Jan zag al zijn, wereldvreemd zijn ze hier ook vooral niet, weet je wel. We weten ook wel wat er speelt. Maar die, die, die, dat, die nivellering, maar daar gingen we het niet over hebben <laughs> Je zit daar toch een beetje... Daar hebben ze je... het in de Haag maar over. Ja, precies. Gaan ik wij het sprak... een beetje over hebben hier. Gaan, we niet doen. Gaan, gaan wij over... erover beginnen. Over die eenwoording, hey, pos, dat is wel een beetje... We een houden ding. het reëel, hè? <laughs> uh, ja, ja, nee, oké, okay, goed. Yeah. Ik I don't heb do trouwens... politics, zei we... Nee, nee, nee, nee, nou, ja. ik ga straks toch naar de stemverhoudingen vragen. We hebben een tweet van uh, Super Jan tweet zegt, Rowan Hezen laten die schuimpjes van Bluff steeds zien hoe je oprechte muziek maakt. En Ivo mailt, hé hey, buren uit Amerika, we hebben er zin in. Drie dagen feest, drie superconcerten. Uh, er, er zit nog een vraag aan vast, maar eerst maar even een vraag van mij hier. Kijkend over die witte tenten buiten Amerika waar nu de zon overheen streelt. Wat gaat er nou vanavond gebeuren? Uh, vanavond uh, is de aftrap van, van drie dagen uh, slotconcert hier in het dorp. Dus ergens om acht uur gaat de tent op, geloof ik. Of half acht. En dan uh, wordt de zaak opgewarmd. Dan zitten hier uh, 8000 verhitte lijven in deze tent. En die gaan langzaam samen met ons uh, richting een hoogtepunt... wat ergens rond 12 uur ligt. En dan is het uh, dat zit er voor vandaag weer op. En dan liggen die schuimpjes van Bluff helemaal op apengraven. <laughs> Weggeblazen. Nee. nee, ach. Nee, nee, Elk jaar vind ik dat weer een prachtige waarwording. Hè. Je, je, je, je hoort dat zo, links en rechts komen mensen naar je toe... die gaan dat vertellen. Dat ze dus, ja, na zoveel dagen... en dan gaat je slot gezegd. Het zijn andere mensen die, die de telling bijhouden, niet ik. En... Die, hebben zo, die zijn zo al samen op Facebook en de social media... zijn ze aan het creëren hoe ze dat weekend gaan beleven. He, dus dan landen ze hier op vrijdagmiddag. Dan gaan ze naar boemschuur, dan gaan ze naar huis. En gaan. het is gecontroleerd. Het wordt, ja? hier niet, het wordt hier geen haren in Amerika. Nee. Ge, geen? Geen haren. Nee. Geen zoals haren zoals daar bij Groningen. Nee, nee, met oh, haren. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. <lacht> zoals het daar onlangs in haar is. Het is de mensenvader van de gedachte. Het, het, het is hier gecontroleerd. Mm. <lacht> geen rottigheid. Het is hier drie dagen lang... Amerika vieren? Ja, dat is een mooie natuurlijk. Ze streven één doel na. En dat is dat bentje en de, de plezier van zo'n weekend. Ja. Dus ja. En, en ik vind het echt uh, dat het ook zo weer de keer is. Het komt elk jaar terug en, en mensen leven er zo naartoe. Het, het wordt als een traditie ja, je zou het bijna de carnaval voor, voor heel Nederland uh, kunnen noemen die hier, hier dan naartoe komt. Die ja. dan even drie dagen uitbundig is en laat de boel de boel. Om dan terug te keren op Woody Guthrie, het is hun land, hun ja. land. Ja. En ja. Your Land. Het ja. is een, ge een gemeenschapsverhaal. Maar jullie blijven dat niet beperkt houden tot Amerika. Los van natuurlijk deze soort nationale viering. Ja. <lacht> die gaan straks ook weer het clubcircuit in. Ja, maar is, ik geld hier ook voor. Ik bedoel, want, Als je ziet wat hier... We hebben dat wel eens in kleuren aangegeven. Op zijn uitdraai, printje. Ze komen echt van, van heel het hele land. Het zijn ook mensen die wij opzoeken het hele jaar door. Waar we gaan spelen in, in, in Noord-Holland, in Friesland, Brabant. Dus die mensen spreken waar. En die komen nu... Die, die, die, en dat zit hier chokvol op dit moment, weet je wel. Dus het is, nee, nee, het is wij geven graag feest, maar we delen ook graag met anderen Het is, als jullie het land intrekken, een soort ontwikkelingshulp. We noemen het niet zo, maar uiteindelijk is het dat wel, natuurlijk. Er heeft iemand gebeld, Marco Roelofs, joh. Vertel, jij hebt met de heideroosjes ook hier de boel nog wel eens plat gespeeld. Ook bepaald geen band van schuimpjes... Wat heb je te vertellen over trots en wortels aan de band? Wat ik je uh, te vertellen over trots en wortels? Nou ja, goed. Uh, we, dat zij uh, als band ons als kleine jongetjes uh, in Limburg liet zien... dat je vanuit uh, een heel klein dorpje toch de hele wereld kan veroveren. Weet je wel? Dat is dan toch uh, een soort inspiratie die... Ja, wij waren van die mannetjes van de jaren 14. En uh, zij waren jongens uit het dorp die dan opeens op, uh, op pingpong speelden, weet je. Dus verdomd, het kan wel. Ook als je uit... Uh, uit Amerika of uit Horst uh, komt. Dus uh, ja, dat, dat, dat, dat, dat hebben ze ons wel meegegeven. Maar waarom ben je dan mee opgehouden? <laughs> <laughs> Omdat we de wereld veroverd hadden. Kijk, ze, <laughs> maar, ze, maar, veroverd ze waren klaar. <laughs> <zeg> <laughs> Oké, okay, um, Marco, kom jij ook hier spelen? Toch? Of alleen, boeken, of alleen maar boeken over de heideroosjes verkopen, kan ook natuurlijk. Ik heb gehoord vanavond drinken, heb ik gehoord. Vier drinken, want dat is ook een heel mooie gelegenheid uh, die je zich op het slotconcert voordoet natuurlijk. Ja, ja, ja. Je ja. komt allemaal al mensen weer tegen en het uh, is altijd een gezellig, ja, het is gewoon een soort, ja, een, een, een gezellig feest. Het is dus gewoon, weet je, uh, wat, wat Jacques net al zei, met mensen vanuit heel Nederland, ook, ook vanuit de, de, de muziekwereld, weet je, dus dat is heel tof. Nederland, ook your land, our land, toch? Ja. Heb, heb jij die ja, trots oké. ook? Die trots toch wel? Ja. ja uh, zeker. Ja. Jazeker. Ja, zeker. Ja, zeker. Ik zit ingebakken, hè. Ja, ik vind het ook juist ja, heel mooi hoe je dat in je boek verhoort. Ik heb Mark op zijn boek heb ik net uit. Ja. Kauw, en en, en precies uh, hoe, hij, hoe hij als, je, als jongetje uh, dat, dat streepregen in zich had... waar Martijn over had, hè? Dat het er boven ik blijven. Hè? Je, je leven moeten zetten, het wordt je hier niet aangereikt. En dat streefbreken om iets te bereiken. En ik denk dat, dat de heiderostjes dat, datzelfde in de aarde hebben willen stromen... Als, als, wij, als wij dat al hebben. Ja, als je dat ja. van jezelf kunt zeggen. Ik heb een tweet even tussendoor van Mario. Die vraagt zich af waarom een concert van Rohe Hazen... gelijk staat aan t-shirts kapot trekken en bier gooien. Arme Mario. Check. wat doen we eraan? Uh, gewoon door blijven gooien en uh, door blijven. Ja, nee, dat is zo'n zo van van... Van jaren terug, Ik, wij geven altijd normaal de schuld hier, uh, ja. die zijn er in Nederland mee. Maar die gooiden echt met beugelflessen grols door de tent ja. en richting binnen. Ah ja, dus waar hebben het over, weet je Vakmanschap het is, is meesterschap. Het is, het is, iets gebeurt er, iets gebeurt er als wij uh, in dat tentje, gebeurt iets met een energieverzetting. En dat mensen dat moeten uiten in, een, uh, in het, het afschuiven van mouwen. Of, uh, dat kan gebeuren, maar het is vooral uh, de energieverzetting wat zo ontzettend spreekt. Marco, trouwens, uh, dank voor het bellen. Uh, ik ga verder met de band. We drinken er vanochtend de Marco. J J Jullie zijn heus wel vrouwvriendelijk, hè? Goed, he? jongens. O, we zijn supervriendelijk. Alleen maar. Ja. We zijn eigenlijk alleen maar vriendelijk tegen vrouwen. <laughs> Wij slaan door, <laughs> zeg maar. <laughs> Mooi dat jullie normaal noemden. Dat was destijds, in ja, eind van de jaren tachtig... ik noemde dat toen al, de emancipatie van de agrico rock hè? Die, die, die, die, die, die boerenjongens die ook in hun eigen dialect zongen. Uh, jullie he, waren er al snel bij om dat Limburgs uit te dragen. En dat het een kwestie van geduld zou zijn... dat iedereen Limburgs lult... Maar het schiet niet op. <laughs> Hoezo niet? <laughs> Boven de rivier. Ja, het oh, ja, nee, ja, moet ook een beetje zo uh, bubbling under blijven natuurlijk. Hè? Ik bedoel, je moet niet... Dat de wens, we moeten vader van de gedachten blijven. Dat is, uh, ja. Je kijkt naar Martijn, maar hij zegt er is <laughs> iets heel slims over over deze moeilijke vraag. Uh. Ja, het is een heel moeilijke vraag. <laughs> Mag ik er iets over zeggen? Ja, tuurlijk. Ja, goed, maar goed, jij wel. komt eigenlijk niet ja, uit Amerika. Maar goed, dus... Nee, maar ja, Juist, ik kom niet uit Amerika, dus ik heb het juiste zicht erop. Oh, ja. oh, de, ja. de, de, ik de af, ik nee, wou maar zeggen, de taal, de taal is gans het volk. Over roots en identiteit gesproken. Ja. Niet om over te lachen, taal is belangrijk. Zeker. Maar moet heel Nederland echt Limburgs gaan praten... Uh, zo, zo, zo, zo moet je niet zien. <Klacht> Kijk, uh, normaal is, heeft natuurlijk ontzettend veel gedaan, maar wij hebben dat eigenlijk. Uh, Heuken en Daldeen. Dat was hun taal. Dat, was, ja. dat is hun taal, ja, dat is nog steeds. Ja. Hè? Ja. Nee, maar dat, wat wil je zeggen? Dat taal ontzettend gekoppeld is aan de identiteit? Of dat wij een, een soort van valse uh, uh, chauvinistische uh, uh, boodschap hebben? Nou, ik vind dat natuurlijk nou een, een mooie vraag. In, in ons kleine landje. Kan daar zomaar nog verdeeldheid over nou, bestaan? Nou ja, nee, maar, nou ja, het is, het is, het is natuurlijk even... Het, is het mooie is dat je eraan prikt. Maar wat ik het mooie aan Roan Heers vind... als ik dat dus zo eens een keer mag zeggen... is eh, eh, dat mensen daar trots zijn geworden... of we hebben een klein steentje bijgedragen... dat de Limburg trots is op zijn afkomst. Je dat je hij zich niet hoeft te... Dat hij die, die, die, die niet hoeft te verdedigen. Dat hij kan krijg, zeggen van... Dan onze eigen hè? overstroming hier nu. En nu. Ja, ja. Mart, ja. Ja. Oh, ja, of Lekker. onze eigen Sandy. Maar Martin Ron, jij hebt het zo, jij hebt het zo langzaam al niet meer. Nee, nee, nee. Neem jij dit niet serieus? Nee, ik, ik snap wat Jan bedoelt. dat oh, ja, is wel. wel heel serieus. Je moet wel blijven opletten. Hoor. Nee, met was, ik, het, ik snap wat Jan bedoelt, richting ja dus, dankjewel. Ja, ik ja. vind dat ook, Jan. Ja. ja, ik ook. En uh, soms moet je overdrijven <laughs> om extra duidelijk te zijn. Dus, het uh, is slechts yeah. een kwestie van nah, ik vind Het aardige is, ik probeer een beetje te zoeken... maar ik denk dat het toch ook zit in, in, in het zuiden van Nederland. I, uh, jullie uh, relativeren het meteen ook. Ik zou ja. bijna zeggen, Jack Pools op zijn Rooms... Ja, dat is, dat is wel een, een, een, een dingetje ook, ja. dat, dat, dat, dat voel ik ook wel zo. Een beetje dat relativeren, van, ach, het is zoals het gaat en zo. Dat, dat hangt hier wel een beetje aan. Dat vind, ik vind dat ook wel geruststellend altijd. Dat Als je ouder wordt, dan, dan, dan, dan vervlakken de meningen... en dan vervlakken de, de felheden en dan vervlakken... Ik, ik vind dat wel mooi, ik, uh, ik, ik hou er wel van, van die mensen. Maar afgezien, afgezien van de taal, heel Nederland Rooms... Wat ja, zou dat, dat zijn? Niet, nee, maar ook niet heel Nederland Turks of heel Nederland Limburgs of, of noem maar, maar op. Die verschillen maken heel juist... Heel Nederland divers. Precies. Dat, maakt, dat geeft kleur aan de, aan de samenleving, weet je wel. Ik bedoel, ook eten. Ik, zit, uh, ik ben schilderij schilderijmaker over eet. Kleurrijk eten moet je, dat is het beste. Je moet, van alle kleuren moet je proeven. Ben je proeven. net als Benny Jolink ook schilderij ja, aan ja, maken? Ja, dat ook al. Ik wil er al niet over beginnen, maar ik moest vaneens denken. Er maar, staat, uh, ja. Daar staat hij niet op, hè? Samen met Hitler en Breivik. Nee, nee, ik ben iets meer van de natuur uh, aangezien. Ik doe het iets milder, uh, zeg maar, mijn uh, keuze. Nou, wij, zijn, wij komen dus uit op trots. Op eigen, maar ook op divers hier in Amerika. Ja, ja, ja, en dan ja. hebben we dus ook weer de band... met de meest multiculturele natie ter wereld. de United States. Ja, nou, maar ik ben in New York geweest uh, twee maanden terug. Daar loop je alle gezinnen onder de voet. Het is, het is weer geweldig. En één, ik heb nog zo... Zelfde zo'n samenballing van vriendelijkheid gevonden als in New York, notabene, twee maanden terug. Dus ja. nou ja, je, je vat het goed samen, dat, zo is het. En zo moet het, Jan? En zo moet het, ja, zeker. Ja. En we blijven gemoedelijk in Amerika en we gaan drie dagen enorm feest maken. Dat gaan we zeker doen. <lacht> en wie zeker. wordt de president volgende week woensdag? Obama, voordat iemand anders iets anders kan zeggen. Obama. Oh. <lacht> Obama. We zullen het doorgeven aan het Witte Huis, want we hebben een directe lijn 1 met Washington... Aan het eind van deze heerlijke Amerikaanse uit de uitzending nog even. Dankjewel, jongens. Graag gedaan, jullie eigen Dank. muziek. Dank jullie wel. Dankjewel. maar weer dezelfde maar hetzelfde Eén vraag van scherm: gaan jullie nog lang door? Wij zijn voor de eeuwigheid uh, gemaakt. Dat is een fijne van muziek ook. Muziek blijft in de harten van de mensen zolang als, het, uh, als wij er al lang niet meer zijn. In Our Land. Thank you very much. Hey guys. We hey. hebben hey. alles goed gesproken. Kuzie met elkaar als je wisten, kunt erachter niet meer in ons roken. we hebben elkaar het beste weer gekregen En als toen in het begin samen weer een beetje. Zonder weer was dit niet Had ik niet gevuld, haar geef ik niet gezien. Hij dit niet gezagd, hij weet het niet je hoofd. Zonder de dag. en op de stier. Vanavond van zeven tot acht,